Dit verhaal gaat over de familie van Zanten. De familie van Zanten bestaat uit... Kees van Zanten, ik ben de vader. Anna van Zanten, ik ben de moeder. Kees van Zanten, ik ben de eerste zoon. Gerard van Zanten, ik ben de tweede zoon. Um, vader van Zanten is ambtenaar. Hij werkt op de gemeente op afdeling 7 en zit daar op de sectie Stadsvernieuwing. Moeder is sociaal werkster in het de delft Delftwijk te Haarlem. Vanwege een dubbel inkomen gaan ze lekker met het vliegtuig op vakantie naar Hawaii. En dat gaan ze doen op 14 augustus. Op het moment dat dit verhaal begint, is het 14 augustus. S ochtends om 8 uur. Oh, ja. oh. oh het is te dik. Oh. Uit. Ah. Anna. Ja. Opstaan. Het is 8 uur. We moeten eruit. We moeten op vakantie. Ik ga even 8 uur. Ja. Ik ga even de jongens roepen. Ja, jongens, het is acht uur weer. We gaan op vakantie. Nou al! Ja, we gaan nu al. Kom op pakken door eens. Kun je hier aankleden? Fruiter maar. Goed, oké. Een half uurtje. Zo, de jongens zijn wakker. Ben je ook wakker? Ik ben wakker aan het worden. Goed zo, is dit. Een half uurtje later zitten ze met z'n vieren gezellig te ontbijten. De gaan. Ja, dat heb ik ook wel. Oké, okay, hoe laat gaat het vliegtuig? Oh, dat weet ik niet hoor. Nee, ik heb het ook niet tegen jou. Oh. Ik heb oh, het tegen he? je vader. Oh, heb je het tegen mij. Uh, het vliegtuig gaat om drie uur. Oh. Mm, lekker. Ah, oh, ik neem hem wel even. Oh, nou, oké. Okay. Met Gerard ge ge ge van Zanten. Fijn oma. Dag oma. Dat was oma. Oh, ik dacht dat het de tante was. <laughs> Nadat er ontbeten en met het nodige mokka afgewassen was, ging de hele familie naar boven om de koffers te halen. Naar beneden brengen? Ja, zeg die zoveel is te groot en te zwaar voor mij hoor. Ik heb het ook niet tegen jou, ik heb het tegen je vader. Oh zeg dat dan. Maar dat zeg ik toch? Wat zeg je? Ach. Kees, kan je die koffers snel naar beneden brengen? Ja, hoef je niet zo te snel hoor, ik werk niet kapot. Uh, uh, uh. Ga er maar uit jij! Wat neem nou weer. dan? Oh, die moet ik hier niet op. Jongen, jongen zeggen, begin je maar maar nog te bloederen maar. Ah. Kom dit! Ja. Nou, als de hele vakantie zo rumoerig wordt, dan kan het een hele leuke vakantie worden. Maar goed, ondanks alle gehadden kwamen de mensen dan toch in de auto terecht en gingen daarmee naar Schiphol, waar de auto op een speciaal parkeerterrein werd geparkeerd. In de aankomsthal aangekomen, ging ook nog wat mis. Passengers voor Hawaii, Exit 22 as soon as possible. Kees, dat is ons toestel. Ja, dat weet ik. Hé, hey, waar is Gerard? Gerard? Ja, dat weet ik niet hoor. Shit, waar is Gerard? Potverdikkie. Hoe is die gebleven? Ik ga hem wel omroepen hoor. Uh, ik kom zo terug. Kan ik u helpen? Ja, mijn zoon is weg. M ik, ik heb toen 22 of lustig nee? 30 maamer. Ah, ik heb gewoon twee namen en je vertrekt ook een paar minuten en mijn zoon is weg. Vertelt u nou, eens lastig wat er dat Dat zeg uit. ik toch? Mijn zoon is weg! En hoe heet uw zoon dan? Gerard van Zanten natuurlijk. Nou, Oké okay, meneer, we zullen hem meteen omroepen. Gerard van Zanten, je ouders wachten je op bij de KLM stand. Gelukkig wordt Gerard Gaal teruggevonden en een half uurtje later zitten ze hoog boven de wolken in het vliegtuig. Hé, hey, kijk nou eens wat voor een knappe stuurdes er aankomt. Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja. Uh, jongens, even rustig, hè? Goedemiddag. <laughs> Over een half uur worden de maaltijden geserveerd en u kan kiezen tussen, kiezen tussen vis en vlees. Geef mij maar een lekker stuk vlees! Ja, ik wil ook wel een uh, stukje vlees. Nou, ik heb ook wel het uh, liefste stuk vlees, ja. een lekker vis, hoor. Dat is fijn lekker net. Uh, goed mevrouw, dat wordt dan drie, uh, drie vlees en één vis. Ja, ik heb het gemateerd. En inderdaad, een half uurtje later komt de stewardess met drie heerlijke vleesgotels en een visgotel. Het smaakt mij heerlijk. Ja, het is een uh, goede maaltijd, moet ik zeggen. Lekker vlees hoor. Mm, en kees, wat smaakt het dus? Mm. Ik heb helemaal geen vlees. ik heb vlees. Ah, ik heb het ook niet tegen jou, jouw noem jou ik geen kees. Ik heb het tegen u gewoon. U. Goed zo. Smaakt het niet eens lekker? Ja, hij smaakt wel lekker. Alleen, ja, er zit een klein bijsmaatje aan. Hoe in. bedoel je? Mm, ik kan niet helemaal thuis brengen, maar. Zie je wel? Bijsmaak? Je had gewoon vlees moeten ja. nemen. Ja, vlees, maar vlees is wel Ah, Oh, dus smaakt die wel lekker hoor. Kom maar Ja, nee, nou. nee, gelukkig maar. Dus je ziet hier. De, de hangen erbij. in ieder geval Maar wij willen in ieder geval geen bijsmaakje. Nee. God, oh, ik heb het op. Verder verloopt de reis voorspoedig. Totdat, ja, hoort u zelf maar. Kees, wat is er? Wat mij? Niks. Ik bedoel lekker. jou nog ah. niet, ik bedoel die kleine reis. Ah, oh. Kees. Ja, Kees! Kees! Ben je zin? Kees, dit kon ik niet gebruiken! Kees is trouwens aan het spugen! eens. Ja! Ja! Deze jongens is aan het spugen! Oh, dan moet hij het kotzakje gebruiken! Waar hangt dat? Oh, hij heeft het al gedaan! Ik heb het al gedaan! Nou, ik wens nog een prettige vlucht. Uh, Stewardess, wilt u het zo meteen wel even opruimen? Ja hoor, dat zal ik doen! Dank u wel! Nou, dat! De rommel was opgeruimd en Kees van zijn bedorven visgautel was hersteld, kwam er een andere, zeer onaangename mededeling, gesproken door de kapitein van het vliegtuig. Goedenavond beste passagiers, ik heb voor u een mededeling en dat is een iets wat onprettige mededeling. Ik druk u vooral op het hart niet in paniek te geraken. Maar het vliegtuig is gekaapt o, door Afghaanse. Wat? Gekaapt? Oh, Afghaanse oh, mensen. Ik druk oh, u vooral oh, op het hart oh, niet in paniek raken. Oh, oh, oh, ze oh, ze oh, hebben de bedoeling oh, oh, oh, om uh, oh, de Russische troepen uit Afghanistan weg oh, te oh, oh, Ik druk u nogmaals op het hart niet in paniek te raken. Gekaapt. En toen onder luid gepiep. En gekraak van de openslaande cabinedeur kwamen de kapers, gecamoufleerd met een nijlandkous over hun hoofd, het vliegtuig binnen. Hé, hey, moet je eens kijken wat een mooi machinegeweer die ene er hebt. Moment. Soms hebben ze ook in het uh, Afghaanse leger, hè? Ik vind dat maar, wel, ik... Weet je wel waar, wat je zegt? Je moet stil zijn, dit zijn kapers! Ja, het is toch een mooi punt? Ja, Snel, alstublieft. Ja. Dit vliegtuig uh, is gekaapt. Ja. Wie zijn er al? Oh? Uh. Wie zei daar uh? ja. Dit vliegtuig is zonder O oh gekaapt. Het toestel zal aan de grond gezet worden in Madrid in Spanje. En zal daar net zo lang blijven staan totdat Rusland zijn troepen heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Vooral geen reden voor paniek. In het toestel is een tijdbom geplaatst en die zal over precies 24 oh, een uur ontvolgen. Na dit hartverscheurende nieuws werd het toestel omgekeerd en landde op de vlieghaven Madrid, waar de politie al met vele patrouillewagens was gearriveerd. En de kapers hebben een vuiltje in de lucht geroken. Ja, ja. Wat ruik ik? Ja. Volgens mij zit er een luchtje aan deze zaak. Wat verdorie? En de tijdbom tikte langzaam, maar zonder te stoppen verder. Er waren inmiddels twee uur verstreken. En ondertussen ging bij Interpol de telefoon. U spreekt met het antwoordapparaat van Interpol. Op het ogenblik hebben we koffiepauze. Spreekt u maar in naar de toon. Maar, maar wat is er nou voor gein? Interpol met een antwoordapparaat? Wat zal dat nou weer op? Dus we we je het wel 30 seconden. Ja, maar. Oh ja, 30 seconden, potverdikkie. Uh, dit is luchthaven Madrid. En. nou alweer die tijd op. Wat gaat dat snel? Potverdikkie zeg. Nou, uh, dan ben ik nog maar een keertje hoor. U spreekt met het antwoordapparaat van Interpol. Op het ogenblik yeah. hebben we koffiepauze. Spreek u maar in naar de toon. Oh. Ja, dit is luchthaven Madrid. We zitten hier met de vliegtuigkaping. Kom zo snel mogelijk hier naartoe. We rijken op uw hulp. op. Wat domme, waar blijft die piep nou? Hebben we tijd over? Nou ja. Maar ook een koffiepauze loopt tegen het einde. En toen de koffiepauze inderdaad was afgelopen, ging de staf van Interpol het bandje beluisteren en ging het in overleg. Mm, nou, als uh, hoofd van uh, Interpol stel ik dit voor, het moet uit de ja. schaai blijven. Ja. Nou, ik, laat maar horen. Ik wil wel luisteren. Oh ja, ja, ja. Lolaatje, kom eens eventjes hier. Ja. En ondertussen was de familie van Sante aan het Jatzeeën, die vermaakte zich best. Hè? Ja nou man, één woord op een jatzee, dat kan niet jongen, jij Ja, vindt nou, kan wel. Natuurlijk kan dat niet, is nou, nou, nou, ja? uh, heb gewone man. Nou ja, waarom ga jij dan geen jatzee Je gooit maar even overnieuw ja. hoor. Ja nee, ja. ik heb een jatzee. Ja, nou, en de nou, volgende keer lukt het je niet. Je gooit dus ook stiekem wijn met het niet Ja nee dat vind ik een kul hoor, je hoort niet een toch? Nou kijk. Hopla, nog een jatzee. Oh nee. Nou bijna. Het lat perslist joh. Ja jongen. bijna oh ja Lekker pech. Ja joh, hou op met dat stomme jatsen eerder. Mijn naam is Peter de Hoofdkaper en ik kom hier eventjes zeggen... ...dat er zometeen voor de mensen die voedselvergiftiging hebben opgelopen... ...een meisje komt Lola eten met wat medicijnen. Hallo! Oh, daar is ze al. Ik ben Lola. Oh. Hallo, is hier niet helemaal lekker? Uh, ja, ik uh, helaas. Wat ja. heb je gegeten? Vis. Mm -hmm. Oh jee, dat is ernstig. No. Oké, oh, Kees, ben je nog steeds niet lekker? Nee, wow. ik voel me prima. Ik heb geen vis gegeten hoor. Man, ik heb het ook niet tegen jou. Dan oh, hoef je zet snel, hoor. Kan je nee, het niet ik weten? ik voel me inderdaad Natuurlijk helemaal ook, uh, lekker, nee. Maar die jongen nooit Kees moet doen. Maar dat zal wel, het wel veranderen op. hoor. Okay. Met zo'n lekker, uh, laat maar, met Lola in de buurt. Oh. <laughs> Jij bent wel gebakken, Kees. Vind ik ook. Niet zo'n grove taal, Kees. Heb ik nu iedereen gehad? Ik geloof het wel, hè? Nou, ga ik nou even naar voren. Kappers, joh. Kijk eens wat ik doe. Kijk, eerst mijn jurk. Zo. En nou gaan we handschoentjes. Handschoentjes. Handschoentjes. <middels> handschoentjes. <middels> Waar is dit goed voor? Vind ik de schoenen uit. <middels> en daar gaat de slipje. <middels> <middels> ja, dit is de politie. Hallo, rappers, de handen omhoog. Goed. Ja, maar ik heb, ik heb mijn handen even ergens anders, hoor. Uh, ja, daar heb ik niks mee te maken, hoor. Uh, Lolla, bedankt mij even, hoor. Je kan je weer aankleden, hoor. Hartstikke bedankt. En jullie uh, zitten nu zo'n beetje ga. wel in de handdoeien oh, en gaan mee naar de... Mijn truc. Ik was een uh, truc. Oh. Uh, oh, ja, yeah. toch meekomen. Ik word even niet goed. Maar Peter, ik vond je toch wel aardig, hoor. Mm -hmm. en, en hoe zit je dit met mij? Nou, jou ook wel, hoor. Ah, dus de Na dit kleine intermezzo werd besloten de tocht voor te zetten naar het land waar de vakantie naartoe moest. En wel Hawaii. Nou, van die kapers halen we nu af. Ja, maar nu is er zeker een bom aan boord. Bom? <laughs> <laughs> er is, er is een bom, bom aan, boor. aan boord. Nog? Ja, natuurlijk. Oh, oh, oh. tikkie. Oh, nee. Oh, wat de knuppels. Wat gaan we nou doen? Nou, ja, als ik nu zou, we zouden even naar de gezagvoerder gaan. Ja, goed, doe ik. Wie is hier de gezagvoerder? Uh, dat ben ik! Oh, jij? Ja, ik! Oh, Jongen, wat een jonge vent zit er tegenwoordig op het vliegtuig. Er is nog steeds een, een tijdbom aan boord! Zit... Jezus! Hé, hey, uh, kom op jongens, roep de student uh, Geen Geef het niet! Tijdbom! Vallen en de uh, dinges. Alexis, kan jullie even? Schaam, ja, dat is het. Die zijn er al Jullie moeten de passagiers geruststellen, er is nog steeds een, een bom aan boord! Oh, oh, Oké, okay, zullen we doen. Ja, moeten we het nou meteen doen? Ja, we... We... ja ik zou het doen, hè? Je weet we wel in we zeggen? moeten we dat nou vertellen aan die mensen? Nou, ik vertellen het er nog voor degene die nog niet weet dat er een bombaboard is, moet je op voorzichtige wijze zeggen dat er nog een bommenbord is en dan moet je ze maar geruststellen. wel. laten we het maar proberen. Ik hoop dat ik mijn positief bij elkaar haal. Ja, ja het is, dat lijkt me wel verstandig. Het zal wel moeilijk voor je, zijn. Nou, dan gaan we maar uh, eventjes uh, aan de passagiers meedelen. Ja, moet maar. attentie, passagier passagiers opgelet. <clears throat> er is nog steeds een tijdbom aan boord. Door Desseren kregen we de moeilijke opdracht de passagiers gerust te stellen. Dat lukte ook en even later werd een groot de zoekactie naar de bom op de auto Nou, ik als gezagvoerder zal de taken verdelen. Jij gaat de spuugzakjes doen. Wat? Jullie ja, maar... gaan, god Jullie gaan veren... naar het kofferraad. en vraag de passagiers oh. ze onder hun stoelen en. Ah, spuugzakjes. Ja, ik protesteer, god. Volg je niet te protesteren? Ja, ja, ja. Dat ja, is ja, man, ga nou maar? Door. Bah, kotzakjes. Eens kijken of hier wat in zit. Nee, hier niet. De volgende. Ah, oh, gadverdienst gebruikt! Oh. Ik wou dat ik niet in het laadruim zat. Zo, dit is het laadruim. Oké, okay, daar staan de koffers. Nou, dat zal leuk zijn dit. Mm. Hé, hey, ik hoor wat. Kijk, hier zit wat in in deze koffer. Tikt. Dat moet hey, de tijd om zijn. snel. Ja. Kom op. kijken. Ja, ja, daar zie ik wat. Ja. ja oh, lekker. lekker. Oh. Nou, verder zoeken. Kom op. Wat. Ja. Hey, wat zit daar Ik hoor op wat. Wat zit daar. Net over op. Is dat er? Sst, zachtjes. Misschien het is werkt het hij is wel het op geluid. Het is een bom hoor. Ja, verrek. Het, het lijkt verdacht veel op een bom. Het is Z een zo bom. doen ze. Ja. Want ik het moet ik, ik heb het wel eens op tv gezien dat ze vermommen in een wekker. Ja. ja. En, en dan is die lading eraan vast. Dat daar moeten we heel zacht Dat, dat moet doen, het dan. zijn. Gooi me maar het vliegtuig en dan zien we waar hij terecht komt. Ja, lachen met jou. Staat er een boerderijtje je in een boerderij op. Moet je daar nou eens aan denken, hè? Dat is ook niks. Nou, kom op, nee, En Straks voorzichtig... gaat hij af. We moeten hem voorzichtig toch vervoeren. Want hoeveel, tijd, op... hoeveel tijd is er nog voordat hij ontploft? Geen idee. Ben nou, we moeten snel zijn. Ah, kom op dan. Kom op, neem hem voorzichtig mee. En laat hem aan de gezagvoerders zien. Kees, ga jij met die bom niet zo hard lopen? Ja, ik heb die bom helemaal niet in mijn handen. En ik loop maar Ik heb het niet tegen jou! Gerard! Het is 6 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Vanmiddag om 3 uur is op tot nu toe onverklaarbare wijze een vliegtuig van de KLM met bestemming Hawaii in de Noord-Atlantische Oceaan gestort. Het vliegtuig was al eerder in het nieuws vanwege een kaping door een extreemrechtse groepering. Men vermoedt dat het vliegtuig is neergestort door een geëxplodeerde bom die mogelijk door de kapers het vliegtuig is binnengebracht. Onder de slachtoffers viel een Nederlandse familie te betreuren. Premier Lubbers heeft vandaag in bezoek gebracht aan China. Om daar de handelsbedrijven tussen China en Nederland. En zo kwam de familie van Zanten helaas nooit in Hawaï aan. De rolverdeling was als volgt: Kees van Zanten Senior, hoofdkaper, nieuwslezer door Peter Weijers. Anna van Zanten, meisje van de KLM Bali, stewardess door Karin de Weer, Lola. En de stem van het antwoordapparaat van Interpol door Harriëtte Landweer. Gerard van Santen, Kaper, hoofdinspecteur van Interpol, gezagvoerder en omroeper van Schiphol door Erik Weijers. Kees van Santen Junior, Kaper, inspecteur van Interpol en verkeersleider van het vliegveld van Madrid door Rob de Weert. Verteller, Peter Weijers. En mocht u ooit nog eens op vakantie gaan met een vliegtuig, dan wens ik u een prettige en behouden vlucht.